Goedemiddag allemaal. Het thema voor vandaag is bid met geloof. Dus, ja, ik heb het goed neergezet. Dus mocht je een keertje verdwalen en de weg kwijtraken en weten waar gaat het nou precies naartoe, ik wil dat jullie dit onthouden, bid met geloof. En ik hoop en mijn verlangen en gebed is dat jullie na deze toespraak met nog, meer, nog iets meer geloof kunnen bidden. Hebben wij hier in de zaal, jawel hè, we hebben hier mensen uit het Midden-Oosten in de zaal. Als je uit het Midden-Oosten komt, kun je even je hand opsteken? Oorspronkelijk, uit het Midden-Oosten. Ja, ja precies. Wat betekent gastvrijheid voor jullie? <laughs> Veel eten, ja zeker. Ja. Wat betekent gastvrijheid voor jou, Keloet? We hebben het over het Midden-Oosten. Wat betekent gastvrijheid voor mensen in het Midden-Oosten? We hebben net al gehoord: veel eten. Gastvrijheid. Gastvrijheid. Ja. Dus dat je, dat je mensen verwelkomt, dat je gasten ontvangt, dat is, dat is super belangrijk, nietwaar? Ja, zo is dat. Ze dus hebben we geleerd: gastvrijheid is heel belangrijk voor mensen uit het Midden-Oosten. En ik ga jullie straks een verhaal vertellen, een verhaal voorlezen uit de Bijbel, wat zich ook afspeelt in het Midden-Oosten, in Israël. En dan moeten jullie straks onthouden dat gastvrijheid echt super belangrijk is. Echt super belangrijk. Dat is iets wat mij ook raakt uit de cultuur, uit het Midden-Oosten. Ik ben. Uh, Twee jaar geleden ben ik een zomer naar Lesbos geweest, een Griekse eiland. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan op een vluchtelingenkamp. Veel vluchtelingen maken daar de, de overtocht van Turkije naar Europa toe. En Ik deed daar vrijwilligerswerk en ik moest daar een, een hek bewaken. Ik moest ervoor zorgen dat de juiste mensen naar binnen en naar buiten gingen. Uh, ik vond het heel erg leuk. De meesten zouden het heel erg saai gevonden hebben, maar ik kon lekker praten met de mensen. Uh, het moet de eerste of de tweede avond zijn geweest dat er een, een jongen naast me kwam zitten. En hij vroeg, heb je al gegeten? En ik zeg, nee, ik, ik heb nog niet gegeten. En hij heeft een stuk brood en een bakje. Ze konden daar drie keer per dag eten halen op de vluchtelingenkamp. Het was niet zoveel. Uh, hij had een bakje met rijst en een stuk brood. En hij, hij scheurde het brood door midden. En hij gaf mij een stuk brood. En hij deed zijn bakje rijst open. En hij deed de helft van de, de rijst deed hij op het dekseltje. En hij zei, alsjeblieft. En ik zeg, nee, ik, ik kan toch niet voor jou eten? Je krijgt helemaal niet zoveel. Dit, dit kan ik echt niet aannemen. Hij heeft het al vijf keer tegen mij gezegd en hij stond erop om zijn eten met mij te delen. Dat raakte hem echt diep. Deze jongen die, die kwam uit Afghanistan had verschrikkelijk veel meegemaakt. Uh, en hij, uh, hij koos ervoor om het weinige wat hij met mij had, om dat met mij te delen. En zo heeft bijna elke avond, als ik daar in de avond een shift rijde voor iemand zijn eten met mij gedeeld. Uh, dat zou ik hier in, in Nederland, omdat de Nederlanders niet zo snel zien gebeuren. Dus dat. Uh, het heeft me echt, echt geraakt en ook geïnspireerd om gastvrijer te zijn en om, om meer te delen met anderen. En dit is dus ook de cultuur in de Bijbel die we zien. Bijbel wat zich afspeelt in Israël. Ik ga straks een stukje met jullie lezen uit het uh, Bijbelboek Lucas, uit Lucas 11. En aan het begin van Lucas 11 vragen, uh, is Jezus die is aan het bidden? En de discipelen die vragen dan aan Jezus, zijn leerlingen van Jezus. Jezus leer ons bidden. We lezen vaak dat Jezus zich terugtrekt om te bidden. En dat zal de discipelen opgevallen zijn. Dat het iets belangrijks voor hem is. Ze vragen hem, leer ons bidden. En Jezus die, die geeft er antwoord op. En die leert dan het onze vader. Een uh, gebed wat, wat voor ons al door de hele geschiedenis van de kerk heen gebeden wordt. Het is een, een kort gebed. Een uh, vrij simpel gebed, maar een, een mooi gebed. Een gebed wat Jezus ons zelf geleerd heeft. Ik wil jullie uh, uitnodigen om eens thuis het gebed op te zoeken. Het staat in Lucas 11 of in Matthäus 6 volgens mij. Er staat een iets uitgebreidere versie nog. Uh, het is echt een mooi gebed waar superveel in zit. En Jezus die leert de discipelen het onze vader en dan, uh, daarna dan vertelt hij ze een gelijkenis over het belang om te bidden. En Die gelijkenis die wil ik graag met jullie lezen. Ik lees Lukas 11 vers 5 tot en met 13. Hij heeft dus net het onze vader geleerd en dan zegt hij het volgende. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen, want de vriend van me is, is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens wat die vriend zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten. Mijn kinderen en ik zijn al in bed. Ik kan niet opstaan om, het je te om je te geven wat je vraagt. Ik zeg en dan zegt Jezus, ik zeg jullie, als hij, het al niet als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en het zal je gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie? Zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis, een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven... En wie erom vragen? Houd houdt dus dat, dat Jezus hier spreekt over gebed. En hij ze bemoedigt om te bidden en, de, en te blijven bidden. Hij, dit is een van de weinige keren dat de discipelen aan Jezus direct vragen om hen iets te leren. Dus wat, wat, wat Jezus hier leert, dat, dat, vraagt op, dat leert hij op het verzoek van de discipelen. Dus moeten we goed opletten wat Jezus te zeggen heeft. En Jezus die, die vertelt een gelijkenis, dus wat hij vertelt het is, is niet echt gebeurd. Wat het altijd is met gelijkenissen, ze zijn eigenlijk altijd een beetje gek. Ze hebben eigenlijk altijd wel iets in zich zitten wat, wat net niet klopt. En juist daardoor probeert Jezus dan iets duidelijk te maken. En zo is het ook met deze gelijkenissen. Er zit ook hier iets in wat, wat eigenlijk niet klopt. Jezus die vertelt een verhaal. Hij zegt, stel je voor dat jij een vriend hebt. En die die vriend die heeft een gast ontvangen die een lange reis heeft gemaakt. Dan moeten we bedenken dat het in het Midden-Oosten een grote eer is om een gast te ontvangen. Een gast, daar doe je alles voor. En hij heeft deze, deze gast ontvangen en hij wil hem graag wat te eten voorzetten. Hij zal alle ingrediënten zal hij in huis gehad hebben. De benodigde kruiden. En wat er nodig was, maar hij miste het hoofdingrediënt. Drie broden. En hij besluit om deze broden te gaan vragen bij iemand anders, ook een vriend van hem. Zou hij getwijfeld hebben? Misschien wel. Want hij wist wel dat als hij naar die vriend zou gaan, want het was natuurlijk midden in de nacht, dat hij waarschijnlijk wel een hoop mensen wakker zou maken. Mensen leefden in die tijd vaak in, in kleine huisjes. Ik sta niet precies waar het is, maar ik stel me voor dat het een, een klein dorpje is, waar mensen in kleine huisjes woonden, vaak met één kamer, en in die, die kamer sliep je dan met de hele familie, met de ouders, met de kinderen. Soms zelfs nog opa en oma of, uh, of uh, dienstknechten als ze die hadden. Dus als die aan zou kloppen, dan, dan zou iedereen wakker worden. Maar hij besloot dit te doen omdat hij een gast had ontvangen. En voor een gast, daar doe je alles voor. Dus hij gaat in, de, in het midden van de nacht gaat hij naar zijn buurman toe. En hij klopt daar aan. En deze buurman die reageert totaal onverwacht. Hij ziet alleen maar... Uh, wat het hem zou kosten. Zijn vrouw en zijn kinderen, die liggen al op bed. Hij zou de deur voor hem moeten open doen. Ze in de tijd niet van die mooie sloten zoals we ze nu hebben, maar deuren werden vaak met een grote balk afgesloten. Zij dus zouden de grote balk zou die moeten verplaatsen. En hij, hij, hij zegt dus dat hij het niet kan doen. Nou, de, de discipelen die het horen van Jezus, Jezus dit, dit vertelt, die moeten in lachen uitgebarsten zijn. Want. Wie doet dat nou? Wie, wie zegt er nou nee als er een vriendje om een gunst vraagt die ook nog eens een gast heeft ontvangen? Want voor die gasten die doe je alles en voor een vriend natuurlijk ook. En dan gaat het, gaat het verhaal verder. Want er staat, en dan... Uh, en Jezus die, die neemt weer het woord, want de vriend die heeft gezegd, de deur is al gesloten, mijn kinderen liggen al op bed. En dan zegt Jezus, ik zeg jullie, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. En hem alles geeft. En hem alles geven wat hij nodig heeft. Dus wat Jezus hier zegt, de vriend zal het uiteindelijk sowieso geven. Al zal hij het niet geven omdat ze vrienden zijn, wat, wat dus heel gek is dat hij dat niet zou doen, dan zal hij het wel geven omdat de vriend onbeschaamd blijft aandringen. Nu moeten jullie weten dat, dat eer en schaamte heel belangrijk zijn in het Midden-Oosten. Want als, die, als de vriend het niet zou geven, dan uh, moeten we ons voorstellen... dat is flink aangebonkt. En de buren die zijn ook wakker geworden. Uh, en die, mensen weten dus wat er aan de hand is. Als hij de broden niet zou geven, dan zal de volgende dag het hele dorp het weten. Het is eigenlijk dus een, een, uh, een onbeschaamde manier waarop deze vriend dit vraagt. Zij dus zal het sowieso geven. En Jezus, die vertelt hij dus over gebed. En wat hij eigenlijk zegt is, kan jij het je voorstellen? Dat er een vriend naar een andere vriend toe gaat die een gast heeft ontvangen. En dat die vriend het dan niet zou geven wat hij nodig heeft. Nee, natuurlijk kan je dat niet voorstellen. Wij, wij zijn die vriend. Die vragen om een brood. En de, uh, de, de vriend die, die ligt te slapen, dat is God. En wij vragen aan God om wat we nodig hebben. En zoals deze vriend hem uiteindelijk sowieso zal geven wat de andere vriend nodig heeft... ...zo zal God ons ook geven wat wij nodig hebben. En daarna gaat, gaat Jezus verder. Hij maakt het nog duidelijker. Hij zegt, klop, en er zal worden opengedaan. Zoek en je zult vinden. Als een, als een vader, of als een kind een vader om een slang vraagt... ...dan zal hij hem toch, of als een vader? nee... Als een vader, nee, als een kind een vader om een vis vraagt, dan zal hij hem toch ook geen slang geven. Of een schorpioen, als hem om een ei vraagt. Het is echt zo, zoals, als een vader hier op aarde een kind ook zal geven, als het kind nodig heeft, zo zal God ons ook geven, wat jij en ik, wat wij nodig hebben. Misschien zit je hier en denk je, ja, leuk hier, maar ik weet helemaal niet hoe het is om om een vader te hebben. Misschien heb je een slechte vader gehad, of heb je helemaal geen vader gehad, die je we wel nooit gekend. Dan wil ik juist tegen jou zeggen, God, die zal je niet teleurstellen. Die zal er altijd voor je zijn. En zal je geven wat je nodig hebt. Ik ben gezegend met een, een vader die, uh, er zit hier toevallig uh, in ons midden, dus moet ik even zeggen, gezegend met een vader die, die een, een goed beeld heeft gegeven van wat de vader zou, zou moeten doen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En zo kunnen vaders ook zo'n beeld zijn. En zijn ze ook zo'n beeld. Dus zoals een, een vader voor zijn kind zal zorgen, zo zal God ook voor ons zorgen. Mooie tekst. Ik denk hier nu een mooi verhaal. Maar wat betekent het voor ons? Nou, daar wil ik het uh, graag met jullie over hebben. Het gaat hier niet om een manier van bidden. Jezus zegt hier niet van, als je maar onbeschaamd blijft vragen, dan zal God het je geven. Maar Jezus verzekert hier dat God zal antwoorden. Dat God zal luisteren naar onze gebeden. En daarom mogen we bidden met verwachting. God vraagt van ons om te bidden met de verwachting dat God daadwerkelijk werkelijk zal antwoorden. Dat hij zal luisteren. Hoe zit dat bij jou? Ben jij met verwachting? Als je bidt, als ochtends of s avonds is, of wat voor tijd dan ook. Verwacht je dan dat de, de, de vader die er in de hemel zit, dat hij naar je luistert? En dat die ook zo antwoorden, Of is het misschien, je misschien ontnomen? Heb je misschien tegenslagen gehad in je leven? En ben je die verwachting verloren? Dat zou kunnen. God die, die, die vraagt van ons om te, te bidden wel met verwachting. Dus als je verwachting verloren bent, wil ik je vandaag bemoedigen. Want God is er. Hij ziet je en hij luistert naar je. En hij vraagt van ons om te bidden met geloof. En moet je bedenken dat dit niet zomaar iemand is die dit verhaal vertelt. Jezus die vertelt dit verhaal. En wat, wat bijzonder is aan Jezus, lezen we ook in het in dit, in dit evangelie, in het Lucas evangelie, is dat telkens als zijn leven hectisch wordt, dan trekt hij zich terug om te bidden. Dat doet hij onder andere bij zijn eigen doop, is Jezus aan het bidden. Voordat hij zijn discipelen kiest, als hij deze belangrijke keuze moet maken voor zijn volgelingen, dan is Jezus aan het bidden. Op een gegeven moment lezen we dat Jezus en een aantal discipelen de berg opgaan om daar samen te bidden. En dan zien ze daar opeens Mozes en ze zien daar Elia. Jezus die bidt in Gethsemane, vlak voordat hij gekruisigd wordt. En hij bidt tenslotte aan het kruis. Dus telkens als er belangrijke dingen te gebeuren komen, dan gaat Jezus bidden. En ons leven is allemaal hectisch, niet waar. Je herkennen het je vast wel dat het leven soms, soms heel erg druk kan zijn. Juist op die moment is het zo belangrijk om te bidden. Luther, dat is een, een belangrijke man in de kerkgeschiedenis, die zei eens... Ik heb het vandaag zo druk, ik moet minstens drie uur bidden. Dat, uh, dat gaat helemaal tegen onze logica in. Dat ik, wat ik ook bij mezelf herken, is als ik het druk heb, dan heb ik de neiging om eerst al die dingen te doen... en dan daarna te gaan bidden... Maar het is zo belangrijk om elke dag te bidden. En juist de momenten dat onze, ons leven hectisch is en ons leven druk is, om dan te bidden. En ik, ik merk dat, dat, dat God telkens meer weer mij blijft leren. Mij blijft inspireren om meer te bidden en met meer geloof te bidden. Um, aan het begin van mijn, mijn studie ben ik met een aantal klasgenoten een gebedsgroepje gestart. Uh, en zijn we, gingen we elke dag, een half uur voordat het les begon, gingen we samen bidden. Uh, we hebben op school een, een speciale gebedsruimte. En dat was altijd super mooi om zo samen de dag te starten met gebed. En ik ben niet zo vaak meer op school helaas, maar elke keer als ik op school ben, lep, loop ik wel even die, die gebedsruimte binnen. En ik, ik weet niet wat het is, maar altijd als ik daar binnen stap, dan komt er een vrede over me heen. Ik voel gewoon dat er daar veel gebeden wordt. En daarom ben ik ook zo enthousiast dat we een gebedsruimte en een gebedsdriedaagse hier in Oase gaan organiseren. Aan het begin van, van mijn stage gaf Martijn mij een boek, Red Moon Rising van Pete Gregg. Dat gaat over, uh, over 24-7 Prayer. Misschien heb je daar wel eens wat van gehoord. Dat is een beweging die momenteel over heel de wereld gaat, gaat van, van kerken en van organisaties die, die samen gaan bidden, 24 uur per dag. En daar zo'n gebedsruimte neerzetten. Piet schrijft over zijn eigen kerk, dat was zo'n twintig jaar geleden, was het, uh, waren mensen supermoe. Ze hadden veel gedaan, ze hadden hard gewerkt, uh, ze waren hun energie kwijt. En ze besloten om alle taken neer te leggen en een week lang te gaan bidden om de beurt in een gebedsruimte. En in die week gebeurden bijzondere dingen. Mensen vonden nieuwe energie. Mensen vonden nieuwe passie voor God. Mensen werden opnieuw vervuld met de heilige geest. En ze besloten die week, die besloten ze te verlengen naar nou, nog een week. En die week besloten ze uiteindelijk te verlengen met een maand. Dus een maand lang, want dat is 24 uur per dag, met elkaar gebeden. En die maand besloten ze nog langer te verlengen. En ze hebben uiteindelijk negen maanden lang met elkaar gebeden. En er gebeurde meer in die kerk dan ooit tevoren. Niet omdat ze zoveel aan het organiseren waren, maar omdat God aan het werk ging en dat God op de eerste plaats kwam zo is het ook met ons leven. God die wil op de eerste plaats zijn. En we, we kunnen gewoon direct contact maken met hem door te bidden. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren hier in Oase als wij met elkaar gaan bidden. Onder andere schrijft Piet Greg ook in zijn boek een, een verhaal over een vrouw die, die geen christen is. Op een dag wordt ze wakker en ze heeft heel sterk idee dat ze naar buiten moet gaan. En ze gaat naar buiten en ze... Ze besluit ergens naartoe te lopen en ziet een kerk. En ze denkt, hé, hey, die kerk die moet ik binnenstappen. Ze stapt de kerk binnen en in die kerk is een gebedsruimte. Ze stapt die gebedsruimte stapt ze binnen, ze wist toen nog niet dat het een gebedsruimte was, maar dat bleek een uh, gebedsruimte te zijn. En terwijl ze daar binnenkomt, begint ze te huilen. Er zijn een aantal, een aantal mensen in die gebedsruimte. Ze zeggen, ja, ik weet niet wat het is, maar ik weet dat God bestaat. En deze mensen die, die beginnen te vertellen over God en ze bidden voor dit. En ze komen tot geloof. Prachtig. Ik, ik weet dus niet, niet wat het is, maar, maar blijkbaar zit er, gaat de kracht vanuit van gebedsruimtes. Dus, ja, Nogmaals, ik, ik ben zo benieuwd wat, wat God hier gaat doen in Oase. Want als, als wij bidden, dan veranderen er dingen. God die luistert echt naar onze gebeden en het doet er wat mee. Ik zat te denken over het onderwerp, over gebedsverhoring, over voorbeelden daarvan. Toen dacht ik, ja, ons meest krachtige voorbeeld van gebedsverhoring zit hier. In onze eigen kerk. Is dat niet waar? We, Mar Margreet, die, die zou waarschijnlijk niet meer blijven leven toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen. De volgende dag zijn we hier met een grote groep mensen gaan bidden. We hebben maandenlang met elkaar voor de gebeden nu. Ze is dus niet helemaal de oude, maar ze kan gewoon weer hier in de kerk zitten. En dat is, is zo'n krachtig voorbeeld van gebedsverhoring. Lieve mensen, ik wil jullie bemoedigen om te blijven bidden. Want God die luistert. God die luistert echt... Naar onze gebeden. En ik merk dat dat het vaak zo lastig vinden. Dat ik het vaak ook, ook lastig vind. Als je het niet lastig vindt, nou helemaal perfect. Ga dan zo door. Uh, maar ook om echt met geloof te bidden. Dat God zal luisteren. Dat God iets zal doen. Mijn verlangen is dat, dat God ons meer tot bidders maakt. En dat God deze kerk oase meer tot een biddende kerk maakt. En ik geloof dat, dat God dat gaat doen. Ik heb het nu over gebedsverhoring en dat, dat God zal luisteren naar, naar wat we bidden. En dan vragen jullie misschien af: Ayedo, nou luistert God dan altijd naar onze gebeden? Hij luistert sowieso altijd naar jullie gebeden, maar hij verhoort ze niet altijd. Er was dus een man wiens gebed niet verhoord werd. Dat is een man in de Bijbel. En deze man: dat is Jezus. Vlak voor zijn kruising was Jezus in Gethsemane. En daar bad hij tot God. En daar bad hij het volgende. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren als ik het wil, maar zoals u het wilt. Jezus, de Zoon van God, die bidt hier tot de Vader. Als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. En die beker die, die staat voor het lijden wat hij zal ondergaan en de, de dood die hij zal sterven aan het kruis. Hij is daar zo verschrikkelijk bang voor dat hij bidt tot God. God, als het mogelijk is, laat, dan dit, laat dit dan niet gebeuren. En laat, het, uh, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En hij is daar in de Hof van Gethsemane met zijn, zijn discipelen. Hij vraagt zijn discipelen om wakker te blijven, om te waken. En hij gaat de eerste keer bidden. Zijn, hij komt terug en zijn discipelen blijken te slapen. Hij is diep teleurgesteld, omdat hij zich zo eenzaam voelt. En hij gaat een tweede keer bidden, weer vallen de discipelen in slaap. En hij bidt het ook een derde keer. En ook weer vallen de discipelen in slaap. Wat moet hij zich verschrikkelijk eenzaam gevoeld hebben. En hij bidt, als het kan laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar laat niet mijn wil gebeuren, maar de uwe. En dat is het, het gebed. Uiteindelijk kunnen we, kunnen we alles vragen en het is aan God om te beslissen wat Hij ermee doet. En als je verdrietig bent of hier misschien, misschien zit met pijn dat je denkt van... ...hé, hey, mijn gebed is niet verhoord, ik bid hier al zo lang voor. Dan wil ik je ten eerste bemoedigen om door te blijven bidden. En ook gewoon eerlijk zeggen dat niet alle gebeden verhoord worden. Want zelfs dit gebed van Jezus werd niet verhoord. Hij, hij bad natuurlijk ook... Laat niet mijn wil gebeuren, maar de uwe. En dat is ook zo mooi om te bidden naar God. Dat we mogen bidden, waarvoor we willen bidden, wat ons bezighoudt. Maar we mogen ook bidden dat, dat Gods wil zal gebeuren in ons leven. Ik hoop en ik bid dat jullie mogen bidden met nog meer geloof. Dat gebed nog meer een onderdeel zal worden van jouw leven. Ik vind het vaak lastig om mijn eigen gedachten erbij te houden tijdens het gebed. En wat voor mij helpt, is om gebeden op te schrijven. Het is sowieso altijd in de ochtend tijdens mijn ontbijt en ik, ik schrijf dan een gebed op. Dat is iets wat voor mij heel erg helpt. Misschien voor jou. Zou het voor jou ook kunnen helpen. En het is ook zo krachtig om met mensen samen te bidden. Elke zondagochtend komen we hier met een groepje mensen samen. Om tien uur zitten we in de ruimte daarachter. En bidden we voor de kerk, voor elkaar, voor de dienst. En jullie zijn allemaal welkom. Een keertje aan te sluiten. Zondag, tien uur. Elke twee maanden hebben we een prayer and worship night. Super krachtig ook. Komen we daar eens dus een keertje langs. En natuurlijk over twee weken de oase gebedstrijdaagse. Ik ben zo benieuwd wat God gaat doen. En, en ik hoop dat je, dat, je, dat je een uurtje in zal boeken. Dat je zou komen. En ik ben een aantal keer ook in zo'n uh, 24-7 prayer room geweest. Zo'n ruimte van gebed. En de, de tijd vliegt voorbij. Ik heb eens een keertje gezeten van, van twee uur s'nachts tot vijf uur in de ochtend. En het voelde alsof ik daar een half uurtje gezeten had. God vraagt van ons om te bidden met geloof. Ik wil graag nog een keertje aan jullie voorlezen. dan mag daarna Johnny naar voren komen. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en in het midden van de nacht naar hem toe gaan en zegt, wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, mijn deur is al gesloten en mijn kinderen zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Dan zegt Jezus, ik zeg jullie, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal het hem wel geven, omdat hij zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Hij zal hem alles geven wat hij nodig heeft. Ik wil graag een uh, kort gebed voor jullie uitspreken. Want ja, ik kan natuurlijk wel mooi praten over gebed, maar waar het om gaat is het bidden zelf. En er zal... Uh, ik zal een kort gebed uitspreken. Dan ga ik zitten. En dan zal Johnny zo instrumenteel spelen. Uh, en bid. Bid in jezelf. Bid voor jezelf. Bid, bid voor anderen. En, en, en bid voor opnieuw de vervulling van de Heilige Geest. Dat je, uh, dat je opnieuw een, een passie ook zou krijgen voor gebed. Misschien zit je hier en denk je van... ja, Ik weet niet of God er is. of Ik, ik ben op zoek naar God. Of ik geloof helemaal niet. Dan wil ik je alsnog uitdagen om te bidden, God, als u bent... Laat u zelf dan zien. Vader, wil u onze gebeden aan u opdragen. Moet u luisteren naar wat op ons hart ligt.